1 UUR Wacht om we met het RBS-journaal Even een half miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten Dat is net iets meer dan vorig jaar De Ropa Run is een 500 kilometer lange estavetterloop Vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam De eerste editie was in 1992 De organisatie noemt het resultaat van dit jaar spectaculair En zegt dat er sinds de eerste Europa Run in totaal al meer dan 73 miljoen euro is ingezameld Voor de zorg aan mensen met kanker het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Colombiaanse autoriteiten... kunnen nog niet bevestigen dat Dirk Bolts en Eugenio Vollender zijn vrijgelaten. Afgelopen avond heeft Carilja-beweging ELN zelf getwitterd... dat de twee Nederlandse journalisten in goede gezondheid zijn vrijgelaten. En ook een Colombiaanse nieuwszender heeft de vrijlating gemeld. Maar andere bronnen zijn er nog niet. Polt en zijn cameraman werden vorig weekend ontvoerd... toen ze in het noorden van Colombia opnamen maakten voor het programma Spoorloos.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 VVD, CDA, D66 en de Krustin-Unie gaan vanaf woensdag onderhandelen over de vorming van een kabinet. Dat heeft VVD-leider Rutte bekendgemaakt na een eerste gesprek van de vier partijen met informateur Cenk Willink. Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat het met deze vier gaat lukken. Of de onderhandelingen vanaf woensdag ook weer worden geleid door informateur Cenk Willink wilde Rutte niet zeggen. Het weer nog, vannacht is het wisselend bewolkt en kan er in het noorden wat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag eerst wat regen in het noorden, later op de dag in het zuiden en dan een graad of 22. Zondag droger en meer zon, maar wel een paar graden frisser. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I had a dream we were sipping. 6.9 ZFN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 Baby, baby, 나는 more meer dan een norm. Die norm. norm. Baby, baby, 나는 more meer dan een norm. Wat open Gangnam star. Yangnam